Werknemers in de zorg ervaren nog altijd een stijgende werkdruk en hoge uitstroom van personeel. Dat blijkt uit een enquête van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland... onder bijna 17.000 mensen werkzaam in de zorg. 13 overweegt de zorg te verlaten. Een jaar eerder lag dat percentage op 11 7 Zeven van de tien ondervraagden zegt dat het afgelopen jaar de werkdruk hoger is geworden... Het kabinet heeft bijna 350 miljoen euro extra uitgetrokken... om het personeelstekort aan te pakken in de zorg. Bij een aanslag op een kathedraal op het Filipijnse eiland Jolo zijn 20 mensen om het leven gekomen. 81 mensen raakten gewond. Volgens de politie ontplofte een eerste bom in de kathedraal... tijdens de zondagsmis. Toen het leger arriveerde, explodeerde een tweede bom. De slachtoffers zijn 15 burgers en 5 militairen. De aanslag is opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat... En scenario-schrijver en journalist Elie Asser is gisteren overleden. Dat heeft zijn dochter Hella de Jonge bevestigd. Elie Asser werd bekend door tv-series... zoals Het schaap met de vijf poten en Citroentje met suiker. Samen met Harry Banning was hij ook verantwoordelijk... voor liedjes zoals We ben op de wereld om elkaar te helpen, niet waar... en Het zal je kind maar wezen. Na een hartinfarct in 1986 legde hij zich toe op serieuzer werk... waarbij zijn Joodse achtergrond en oorlogsverleden... een belangrijke rol speelden. Eliassir is 96 jaar oud geworden. En dan het weer. Het is bewolkt en het regent op veel plaatsen. Langs de kust waait het stormachtig met zware windstoten. Morgen is het wisselend bewolkt. Er kan een winterse bui vallen. En het wordt tussen de 4 en 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1317 hier op Sivam Zandvoort. We gaan weer beginnen aan een uurtje Nieuw muziek.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 www.spiralingmusic.com. That's spiral.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 This is Chapman Stick soloist Michael Kolwitz in Sedona, Arizona, and you are listening to Peaceful Radio. Enjoy.